Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op Cyprus is een enorm bedrag aan papiergeld aangekomen, 5 miljard euro. De bankbiljetten zijn aangevoerd in een soort C-containers. Het geld is een noodlening van de Europese Centrale Bank... omdat Cyprus zelf bijna geen contant geld meer had. Vandaag gaan de banken na bijna twee weken weer open op het eiland. Er worden 180 beveiligers ingezet om alles in goede banen te leiden.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 Door de hoge prijzen kiezen mensen eerder voor goedkoper en minder gezond voedsel. De organisatie waarschuwt ook voor overgewicht. De Wereldbank verwacht dat de mondiale obesitas-epidemie... in de komende jaren ernstige vormen zal aannemen. Een man uit Eritrea is door een rechtbank in New York... veroordeeld tot negen jaar en drie maanden gevangenisstraf. Hij heeft bekend dat hij banden heeft met de Somalische terreurgroepen als Shabaab. In juni had hij al toegegeven dat hij de groep wilde ondersteunen... en dat hij bij hen militaire trainingen wilde volgen. In november 2009 was de man gearresteerd in Nigeria... waarna hij werd overgebracht naar de Verenigde Staten. De advocaat van de man vindt de straf veel te hoog... omdat zijn cliënt niets te maken heeft met de VS... en ook niets tegen Amerikanen heeft. De inzamelingsactie Samen tegen Kinderkanker... heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de bouw... van het grootste kinder ziekenhuis van Europa... het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Hoogtepunt was de uitzending gisteravond op Nederland 1. De actie loopt op internet nog even door, dus het bedrag kan nog oplopen. Het weer overdag veel bewolking, maar vooral in het westen ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten kan natte sneeuw vallen... en de middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Tot zover het NOS Journaal, dan ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar is de Van Brineoordbrug dicht. Tussen het knooppunt Ridderkerk en de Van Brineoordbrug. Er ligt daar lading op de weg en dat betekent ook de andere kant op. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het knooppunt Ter Bresseplein en de Van, Brineoord. Van Brineoordbrug is de weg dicht. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Coeneus. Only now it's gone. I can see the end. See for what it was. And start another day. All the liberty you took. The love that you abused friends that you turn against me if you could and you're twisting water Of het speciaal voor deze uitzending gemaakt is. ...die end of naartje hoorde de alnieuwste single van Daido. En de nummers ook te vinden op de meest recente album onder de titel Girl Who Got Away. Daido dus. Aan het begin van het laatst stuurt De Nacht Trinkt Anders Hier bij de Vader op Radio. In het muziekprogramma waarin ik nog een CD kan weggeven, maar daar moet je wel wat voor doen. Het gaat namelijk om het meest recente album van David Bowie. Daar ga ik straks een vraag over stellen. Album dat heet de next day. En ik ga ook een trek draaien van dat album. Verder zijn er natuurlijk omdat het donderdagochtend is. De nacht ging het anders. Zijn er weer de drie Franse liederen op een rijtje toren. Drie chansons. Waarvan één hele oude uit de jaren 60 die erbij zit. En ik ga even een rectificatie doen. Want ik heb vorige week iets uh, verkeerds gezegd. Dat gaan we even goed maken. En dat gaan we dan ook muzikaal ondersteunen. Dat is dus. onder andere allemaal in dit uur. De nacht hinkt anders bij de vader op Radio 1. Vanavond dan geven ze een optreden in Antwerp in het Sportpaleis. Een zaterdag, dan is Ziggo Dome aan de buurt. De mannen van Mumford and Sons. En hier is Little uh, Lion For yourself, my man, you'll never be what is in your heart.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 Dat hoorde je dan van uh, Mumford Sons, de band die dus vanavond in Antwerpen optreedt... in het Sportpaleis en Overmorgen. Dus er zullen ze een optreden geven in Zekerdom in Amsterdam. Little Lion Man, een hit voor hun uit 2009. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. The Next Day, dat is het jongste album van David Bowie. Jawel, David Bowie. Je hebt er misschien al het een en ander van gehoord. Ik ga er zo meteen een track van draaien en je kan die cd winnen. Maar dan moet ik wel een antwoord van je weten... voor het maken van de hoes van die nieuwe cd. De Next Day heeft David Bowie gebruik gemaakt, gebruik gemaakt van een andere hoes... die hij in het verleden voor een andere LP heeft gebruikt. En die oude hoes-LP is bewerkt. Nou wil ik van je weten welke oude hoes heeft hij gebruikt voor zijn jongste cd. Ja, van welke LP... Heeft hij de hoes gebruikt voor zijn jongste cd? Nou, als je het antwoord weet, dan kan je dat mailen naar de anders. De nacht klinkt anders uit vader.nl. Je kan ook uh, twitteren hier wel. <lacht> Zo moet daarom zijn we tegenwoordig ook. Uh, nacht klinkt. <lacht> Dat is de twitteradres. Uh, hashtag nacht klinkt. En uh, nacht spel je dan als uh, letter, en 7, uh, letter N en 78 Nachtklinkt. Nacht klinkt. Goed, ik uh, wacht dus uh, op het antwoord. Maar nu eerst even die muziek van de next day. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Als je dit idee in huis krijgt, wil je ook weten wat erop staat. Dit staat allemaal erop. Valentine's Day Valentine Day. Because I'm the je het antwoord al. Heb je het gevonden de oplossing van de vraag die ik stelde over de hoes van de jongste cd van David Bowie, The Next Day? En Die hoes waarvoor hij een oude LP heeft gebruikt die hij bewerkt heeft. Ik wil dus weten, wat is de naam van de LP uit het verleden... waarvan hij de hoes heeft gebruikt voor de jongste CD The Next Day? Nou, het antwoord kan je dus mailen naar de nachtkintanders uit vader.nl... oftewel hashtag nachtklinkt en dan heb ik het over een Twitteradres. Ik ben benieuwd. En volgende week dan uh, zal ik de oplossing bekendmaken. Dus als je op dit moment in de auto zit en uh, niet de mogelijkheid hebt om te mailen... of een briefkaart te sturen, uh, je hebt er nog de hele week de tijd voor. David Bowie, dus trouwens over Bowie gesproken van niet vanavond, maar morgenavond vanaf 11 uur op BBC4, de televisie, als je dat kan ontvangen. Dan is er ruim aandacht voor het fenomeen David Bowie en ook voor het fenomeen Ziggy Stardust, er is een documentaire over te zien. En als dat is afgelopen, dan zijn er nog archiefopnamen van de BBC te zien met daarbij de optredens van David Bowie voor de Engelse publieke omroep. Dat is allemaal tussen 11 en 1 morgenavond op BBC4. We blijven nog even bij uh, de omroep, maar dan de, de piratenomroep. Want vandaag, 28 april, is het precies 49 jaar geleden... wel 49 jaar geleden dat voor de Engelse kust de uitzendingen begonnen... van Radio Caroline... Dus 28 maart laat daar geen uh, misverstand over bestaan. En vandaag is dus precies 49 jaar geleden... dat de uitzendingen van Radio Caroline begonnen vanaf het schip voor de Engelse... Kust en Radio Caroline bestaat nog steeds na enige keren er niet geweest te zijn. Uh, maar ze bestaan nog steeds maar dan als uh, internet radio station. Radio Caroline dus. En wat je hoorde, dat was een herkenningsmiddel die het was uh, toen gebruikelijk. Tegenwoordig heb je die traditie niet meer dat een disc is een programma begon met een reeds bestaand instrumentaaltje. En dat was in dit geval Dave Lee Travis die het muziekje gebruikte van de Mood Mozaïek. En dat nummer dat heette A Touch of Velvet, A String of Brass. En daarin had je ook nog een Vrouwenkoordje, nou een medekoord. Drie dames, dat Ladybirds, ze noemden zij zich. En die kon je dan horen voor de uh, woordloze vocalen in dit nummer. Dutch of Velvet, The swing of Brass. En dat is naar nou, aanleiding van het feit dat het uh, 49 jaar geleden is dat Radio Caroline zijn uitzendingen begon. Dit komt uit België: The Happy. This is a story about a friend of a friend, about fate or destiny, and how it all went. Too many times the number came by to be coincidence or bad luck, the question is why. Too many times the number came by, 218, 218, could it be coincidence or is it all foreseen? voorjaarsmuziek, <laughs> zo komt dat in ieder geval bij mij over. Je hoorde het nummer 218, en dat is van een Belgisch gezelschap... een Vlaams gezelschap. De leden die komen uit weer diverse andere bands, onder andere Das Pop... en zanger Isolde de die heeft eerder samengewerkt met Daan. Nou, in ieder geval... Die muzikanten die hebben zich The Happy genoemd. Er komt een album aan en dit is in ieder geval de meest recente single... van dat album wat er aan gaat komen, The Happy. En je hoorde dus het nummer 218. Van deze man komt ook een nieuw album aan. Gus Mewes. Die kan ook rocken. En wat je nu hoort, dat was ook te horen afgelopen maandagochtend... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Guus Zeeën van Tijd. Dat is het niet druk, er wordt te veel gezegd. Niemand die luistert, wil met je weg naar een plek zonder woorden. Geen regen, geen spijt. Diep in de ogen, een kruk bij draam, zwijgend verbonden, we beginnen eraan op dagelijkse dagen. Ik houd er geen strijd, wij samen, wij tweeën, een zeeën van tijd. Aan het eilanden van de wereld, zit een café in de straat, maar even in de ogen, dat je weet. Wij in elkaar opgaan, ik jou en jij mij. Wij samen wij twee, we zeer van tijd. Je in mijn hand, je hoort echt wat ik zeg. Zacht knep je zomaar maar een aaseling weg, zo open in schaamte. Hoe lang was ik kwijt? Wij samen wij twee. Zee van tijd. Aan het einde van de wereld zit een café in de stad. Waar elkaar opgaan en dat je weet hoe het gaat. Even in de ogen, ik, jou en jij mij. Wij samen, wij tweeën. Zeeën van tijd. Wij samen wij samen wij, staan, wij De van, van tijd. Dus meerwis, live voor de vare microfoon die stond opgesteld in de Radio 3 Studio afgelopen maandagochtend. In het ochtendprogramma van Giel daar waar de Brabander te gast was met zijn Benzé van tijd, zong die toen. Tijd voor de drie liedjes op een rij. Liedjes die gezongen worden in de Franse taal. Jordaliq chan twee chansonnières, Patricia Pacas en François Zardy. Maar eerst even aandacht voor Ocean. Dat is een chanson gezongen door de artiest die Mathieu Chédit heet. Maar zijn artiestennaam is gewoon M. Hier is hij, Ocean, van meneer M. to <laughs> tu as mis à l'index nos nuits blanches nos matins gris bleus mais pour moi Ik il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole Mademoiselle chante le bleu. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le bleu. Il y en a 8 heures par jour qui des machines il y en a qui font la cour masculine féminine y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines et non mais qui font l'usine et marque qu'on appelle Marie-Lyn Marie-Lyn bois ça jamais dans ma team Faut pas croire que c'est tout ce qu'on s'imagine mademoiselle Jean-Blue Soyez pas trop mademoiselle Gualou, Mademoiselle Ze bleu. Soyez pas te Mademoiselle, pas Mademoiselle chante de blues en je hoorde de stem van Patricia Kaas. Die stem werd voorafgegaan door François Zardy uit de jaren 60 Commentaire. Dier adieu. En recent werk was te horen van Mathieu Chédit, die operiert onder de naam M. En hij zong een heel recent chanson, wat een aardigheid is geworden in Frankrijk, onder de titel Ocean. Dan kom ik even terug op vorige week. Toen heb ik uh, in mijn uh, enthousiasme geroepen dat uh, Tomorrow Never Knows... afkomstig is van de LP Rubber Soul. Mm. Nou ja, er staan hele mooie dingen op Rubber Soul van de uh, Beatles. Maar echt niet Tomorrow Never Knows. Dat komt namelijk van een andere, B, namelijk, uh, een andere LP, namelijk van de LP Revolver. En dit staat er ook op. Tomorrow Never Knows in de versie van Phil Collins... omdat uh, afgelopen zondag op de Belgische televisie een documentaire was... over de totstandkoming van Face Value, waar Tomorrow Never Knows op stond. Komt dus niet van Rubbersol, maar van Revolver. En ja, Revolver vind ik eigenlijk nog altijd steeds de, de beste Beatle-LP. Gewoon omdat het uh, liedjes zijn, uh, uitermate perfect uitgevoerd. En ja, niet zo gekunsteld als uh, 'Sergeant Pepper... Wat op zich ook best een mooi album is. Maar van Revolve heb ik zoiets van ja, dit zijn gewoon leuke liedjes, perfect uitgevoerd. En geen gekunstelde toestanden erbij. En de albums die daarna kwamen, ja, vond ik toch ook een beetje te. Maar niet helemaal goed. Revolve het beste Beatle-album aller tijden. Meens inziens dus. De verjaardag, 28 maart. Even een aantal data opnoemen. 1871, jawel, 1871, 28 maart. Toen werd hij geboren. Hij werd dirigent van het concertgebouw Kest Willem Engenberg, overleden 1951. Een andere dirigent, maar dan van een hele andere discipline. Uit Amerika kwam hij 1890 geboren op 28 maart. Overleden 1957. En bekend geworden, vooral vanwege zijn uh, charleston Opname hier is die Paul Wartman nu met Zang erbij Paul Wartman en zijn orkest met zang in het nummer Happy Feet. I've got those happy feet, give them a low-down beat, and they begin dancing. I've got those ten little tapping toes, and when they hear a tune, I can't control, the dancing in, save the soul. Weary blues can't get into my shoes, because my shoes refuse to ever go weary. I keep cheerful on an earful of music sweet. I've got those half-happy La-da-da-da-da-da-da <laughs> de jaren twintig het orkest van Paul Whiteman met het nummer Happy Feet. Het is vandaag zijn geboortedag 1890. Toen werd hij geboren 28 maart 1890 en overleden in 1967. Zo dadelijk over een kwartier. Dan is het hier op deze zender weer de hoogste tijd voor het Radio 1 met het zal je niet verbazen... Vandaag gauw aandacht voor al dat geld wat in scheepsladingen, Cyprus is binnengekomen en wat er allemaal mee samenhangt. Het Radio 1 straks dus vanaf 6 uur tot half 10 met Lara Rens en Marcel Oosten. Ik ga nog even verder met de verjaardagskalender, want er staan nog een aantal interessante namen op, namelijk die van Wubbel Okkerls. Hij werd... In 1946, geboren vandaag de dag 67, wordt hij dus... 53 jaar wordt de cabaretier Joep van Deudekom. En 27 jaar... Het enfant terrible van de popmuziek. <laughs> ja, lady Gaga... Vandaag wordt ze dus 27 jaar. Je hoorde Lady Gaga van drie jaar geleden met Alejandro Dam. Dan heb ik nog een cd die ik uh, op de post moet doen. Want vorige week had ik een uh, vraag gesteld over uh, Raccoon. Wanneer traden ze op uh, bij Pinkpop? En uh, het juiste antwoord werd gegeven door Lily Prade. En Lily Prade die is afkomstig uit uh, Schiedam. De cd is inmiddels onderweg. En ik heb nog een uh, bijzondere opname van Raccoon hier liggen. Die hebben ze gemaakt bij de Zuiderburen, bij de VRTB Studio Brussel. En dan moet ik niet dit laten horen. Maar dan krijg je dus uh, dit. Perfect World, dat is een nummer van Gossip, maar zij coverde dat toen, bij de VRT. Evolution Made it my mission To win the conflict And oh, oh why Evolution Open yet listen Be my accomplice. Oh, oh, oh. relax. And it's only dreaming fast. Give away tough feelings. No, you can't escape. It's over when you wake up. So I know that it was in the picture perfect world. You could be more than be. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh! said it was, and it made me stronger The new beginning, my head is spinning picture-perfect world. In the picture-perfect world, it could be more than before. In this picture- We're Perfect the World, een liedje uit het repertoire van Gossemajor, hoorde nu de opname zoals die in Brussel gemaakt werd bij Studio Brussel door de Nederlandse band Raccoon. En de singles collection van Raccoon is dus naar Lilly Prada gegaan in Schiedam. Volgende week kan je in aanmerking komen voor The Next Day, het jongste album van David Bowie. Maar dan wil ik wel van je weten de hoes van die nieuwe CD. David Bowie heeft daarvoor inspiratie gevonden bij een andere hoes van een. LP, Inderdaad, een LP die hij al jaren geleden heeft gemaakt. Welke LP is dat? Het antwoord kan je sturen naar de nachtvind anders. Etvada.nl De geruchten gingen al een tijdje rond. Maar uiteindelijk is het dan definitief geworden. Bij het komende Glastonbury Festival zal er een optreden zijn van... The greatest rock and roll band on earth I saw her today at the reception A glass of wine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 You try sometimes, or you might find you store to get your prescription feel. Ah, dit is wel een hele aparte remix die je hoort van... You Can't Always Get What You Want van de Rolling Stones en Soul Wax Remix. Hoe heette dat dan? En uh, die is een paar jaar geleden uitgekomen. In Nederland is dat niet uitgekomen, maar wel in uh, andere landen. De Soul Wack remix, you can't always get what you want and want and the band. Rolling Stones zal dus een uh, optreden geven op het Glastonbury Festival... komende zomer in uh, Groot-Brittannië. Dit was de Nacht in Dandels bij de Vader op Radio 1. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een mooi paasweekend van. <laughs> Dadelijk Marcel Oosten en Lara Rens met het Radio 1 Chanaal. En veel over Cyprus natuurlijk. En wat mij betreft het graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de nacht. Het klinkt anders. Groetjes.